In Den Haag komen in de loop van de dag de nieuwe Tweede Kamerfracties van de politieke partijen bijeen. Bij het CDA moet er na het opstappen van Jan-Peter Balkenende nieuwe leider worden gekozen. Als mogelijke kandidaten worden Maxime Verhagen en Marja van Bijsterveld genoemd. Balkenende maakte gisteren bekend dat hij terugtreedt als leider van het CDA en ook niet in de nieuwe Tweede Kamer gaat zitten. Zijn partij werd bijna gehalveerd en boekte met 21 zetels het slechtste resultaat ooit. De VVD wordt met 31 zetels de grootste partij. De PvdA krijgt er 30. De PVV wint sterk en komt op 24. De SP verliest fors en zakt naar 15 zetels. D66 en GroenLinks winnen en halen elk 10 zetels. De ChristenUnie verliest een zetel en komt op 5. SGP en Partij voor de Dieren houden er elk 2. De opkomst was met 74,5% een stuk lager dan 4 jaar geleden. Toen bracht ruim 80% van de kiezers een stem uit. Welke coalitie er kan worden gevormd is nog onduidelijk. In Schijndel woedt een grote uitslaande brand in de Boerenbond. Het pand met artikelen op het gebied van buitenleven en dieren ligt in het centrum van de Brabantse plaats. Omdat op het terrein van de Boerenbond ook vuurwerk ligt opgeslagen is de omgeving afgezet. In een straal van 100 meter moesten mensen hun huis uit. Een rechter in Colombia heeft de gepensioneerde kolonel veroordeeld tot 30 jaar cel voor het laten verdwijnen van 11 mensen. Die verdwenen nadat kolonel Alfonso Plazas en zijn militairen in november 1985 het paleis van justitie in de hoofdstad Bogota bestormden... om een einde te maken aan de bezetting van het gebouw door linkse guerrilla's. Bij die bestorming kwamen zeker 100 mensen om het leven. Het weer... Bewolkt en grijs met van tijd tot tijd regen of motregen en nauwelijks zon. Het wordt 18 tot 27 graden in Limburg. Later op de dag ontstaan lokaal stevige buien met onweer. Dit was het NOS Show.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 En dat is... Uh, nou, ik zal niet zeggen Batman. Maar <gacht> het is uh, wethouder Taters. Als, als je bij jou in je hart kijkt, volgens mij wel. <grijpt> <Is> het, uh, <grijpt> Terug op op niet op met zo'n... Uh... <grijpt> hij die er boven. Ja. <grijpt> ja, nee, nee, nee. Maar, maar goed, uh, nee, nee. Hij heeft... Uh, dat, dat is hij zeker niet. Uh, het is gewoon uh, wethouder Taters. Ik krijg een vermanend vingertje van hem. <grijpt> ik zal, ik zal me netjes dan, ik zal de... gedragen. Voor de tweede keer goed dat het geen televisie nee. is. <grijpt> Aangeschoven... Uh, uh,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 Daar moeten we de mensen enthousiast voor maken. Maar er moeten ook hotels bij komen en daar zijn we druk mee bezig. Ja, Waar zou die eventueel kunnen komen, weet u dat? Binnen de gemeentegrens van Zandvoort. Ja. Dat is een heel mooi politiek antwoord vind ik. Ja. Ik wil ja, er uh, nog heel even terug naar het uh, allereerste begin. Uh, en dat is dus voor de, de a-politiekers in Zandvoort over die vier uh, portefeuilles. We hebben het even voordat de microfoon opging al heel even over gehad.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 dat is toch is niet zo. Het is een beetje snipper. Uh, dat, we, nou, dat hebben, dat hebben wij dus efficiënter gemaakt, denken wij. Ja. Was dat. Uh, uh, zwaar gezegd de les van de afgelopen vier jaar? Dat je nu met nee, dat gaat is werken elke, of is het gewoon gestroomd? Ik, ik, denk, ik denk dat elke vier jaar dat, dat weer opnieuw een item ja. is en, uh, ...dan uh, elk, elke vier jaar dan, dan zul je een aantal lessen opnieuw moeten leren. Het klinkt maar dan. heel logisch als je het zo vertelt. Ja maar, nou, dat, ja, maar dit is nou toeval dat er twee wethouders zitten die doorstromen. Ja.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 Valt nou, ja. ik ja. nu meteen met de. In nee, huis. nee, nee oh nee absoluut niet. Want, want uh, dit is al uh, in de vorige periode diverse keren aan de orde geweest. Ja. Het is natuurlijk veel te eenvoudig om te zeggen: we zetten vijf paviljoens op het strand die het hele jaar door mogen staan. En dat betekent dat Zandvoort het jaar rond gaat. Hmm. That's it. Hmm. Jongens, zoek het maar uit. Nee, en daar moet natuurlijk een, een, een hele back office moet daarbij. Dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, nou ja, dat betekent, en dan bedoel ik eigenlijk het uh, dorp.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 maar op. En op deze manier kan je dus ook eh, jaar rond... Eh... Uh...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 Ja. Ja, dus... kan de groene... Hij rijdt tenminste nog wel dus, uh... Als je ja, met de groene uh, connectie nou, aankomt Dan ja, ik, weet je ja, Ik Ik, ik, ik, ik, of, of, ik ken jou... witte Japan <laughs> Dat ik, kan ik, natuurlijk ook Ik he? ken jou niet anders dan op de fiets En dan zou je moeten zeggen Ik kom op de fiets aanrijden Bij de kruising Tolweg Zandvoort En wat is dat geweldig geregeld Nu voor de fietsers Want die veiligheid ja, is enorm toegenomen Bedankt wethouder Dat had ik verwacht eigenlijk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 Binnen mijn portefeuille te houden. Dan, dan zou het Circuitpark Zandvoort. En dat, is niet op, altijd, en dat is niet altijd leuk. Nou, nee. Circuitpark uh, Park Zandvoort zeker. Want wij hebben uh, extra geluiddagen gekregen. Ja. Dat uh, maakt het mogelijk om internationale races te organiseren. Is dat wel bekend nu? Wat zeg je? Is dat nu bekend? Uh, dat, uh, dat, is, de, dat, de, dat, dat is officieel, ja. ja. Lang. Uh, uh, alleen uh, er moet hebben nog een, een invulling gegeven worden. Uh, oh, nee, uh, ja, een afweging tussen de provincie en de gemeente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 uh, gedeputeerde en een aantal mensen zijn daar uh, uh, ja, Belangrijke mensen die daar wat te zeggen hebben okay. En ik ben daar als, als, als waarnemer van Zandvoort geweest Goed Nou, we weten weer een boel meer over de verdeling En hoe het tot stand gekomen is We hebben inhoudelijk wat gesproken nou, over een aantal dingetjes uh, Bedankt voor de komst Graag gedaan En ik kom graag praten over Deltaplan toerisme Verblijfstoerisme Daar gaan we nog eens 20 minuten bij Daar komen aan aan we steigen. nog wel op dus terug kort. Ik dank u Ja Ja, ze, ze, ze, ze, ze kakelen ook gewoon door de platen heen. Ja, rustig. Dit dus, is uh, Tina Turner, was dat overigens. Met What's Love Got To Do It. Uh, drie minuten over half uh, twaalf. Al, uh, waarschijnlijk al gehoord. Toos Bergen. Goedemorgen. Goedemorgen van de Stichting Classic Concerts. Uh, vorige week uh, zag ik een, uh, een dapper man... Uh, uh, alweer het een en ander doen met, uh, met, uh, met dit soort... Uh, ja, maar, maar dan in iets groter formaat. Uh, die sprongen over muurtjes heen. En oh, die man die doet zoveel. Die man veel. doet al zoveel. Weet precies man, wie je ja, Maar die man moet dat eigenlijk van zijn leeftijd eigenlijk niet meer doen. Dat hij over muurtjes. Hij ja, dat is springen. een bekende ja, dus een is kaasboer. Dat is een bekende kaasboer. Hij is oerlijk. Ja? Ja. Is hij ook nog gymnastisch aangelegd? Oh, die man is zo leeg. <laughs> Nou. Goed. Uh... Hij luistert, hij luistert ja. nu, Peter. We hebben het voor jou. Oh ja, Peter. Hij, hij doet ook wel zijn middag dutje. Jawel. Wat ja? Ja. is de leeftijd? Ja. Ook dat mag. Ja. Maar daar gingen we niet over. We hebben nee, niet over het, het niet over. Nee, uh... van aanstaande <laughs> ja. zondag. Ja, daarvoor zit je hier natuurlijk. Ja. Uh, de mooiste duetten staat erop. Ja, ja, wat, ja. Wat, wat, wat, wat zijn de mooiste duetten dan? Zangstukken uh, uit musicals, opera. Uh, nou, gewoon hele mooie zangduetten. Ja, ja, ja. Ja. ja. Liedstukken, hoe wil je het Iets ook, Ik had ook begrepen, Georg Friedrich Hendel zag ik in de gammigheid voorbij vliegen. Ja, ja, ja, ja, ja, voor ja, ja. ja. Oh, het is een heel gevarieerd programma. Ja. Uh, van Purcell tot uh, Pegolesi, uh, Vivaldi. Vivaldi uh, maar ook uh, een aantal onbekende componisten staan ertussen. Wat zijn dan wat minder bekende.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 Gevolgd heeft bij Ellie Ameling. Ja. ja. Die is ook niet uh, de dat eerste. Dat is niet de minste, nee, nee. Nee, dat klopt. Ja. Dat, dus het is. Uh, ja, ze heeft gewoon, wat dat betreft, uh, heel veel uh, al op haar konto. Ja. Is dit, is dit een uitspringer? Dit concert? Eh. Uh,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 Proberen te, ja, te, te, te vinden het is, ja, ja het is puur een kwestie van geld Ja altijd We zo kunnen zo van. Als we willen uh, iedere maand een buitenconcert geven Zoals toen met de Camino ja, Maar ja, De mensen er wel, zijn er ja, wel ja, Maar dan moet er natuurlijk wel een hele goede sponsor uh, zijn ja, die ja, dat heel graag wil doen Je hebt zo ja, dus uh, in, anderhalve uh, ton nodig Ja op toonblik is het in de wereld van sponsorij gewoon heel erg moeilijk. En, uh, is, wij zien het als een projectje. Je moet gewoon heel schrapen. Dus. Maar ik blijf hem toch om het half jaar vragen. Toos. Ja, en het mag. Want uh, wij blijven er ook aan denken. gaan wij dit winnen en dan komt er een present. <laughs> ja, Toos, ja. gaat het dan uit jouw portemonnee komen of uit mijn nee, portemonnee? Komen? Nee, nee, nee. We blijven net zo lang zeuren tot het. Dat uh, zien we tot dan gaat. wel. Goed, Misschien hè? iets voor de VVV? Nou, weet je, veel. Ja. weet je veel. Misschien willen ze wel meedoen. We gaan straks even met de VVV daarover praten. Toos, bedankt voor je komst. Graag gedaan. <laughs> uh, morgen kerkconcert, kerkje open. Drie de, uh, half drie de kerk open. Drie uur concert. open schaalcollector. Toegang gratis. Voor de, de vaste items zijn er weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ga jij samen met Klaas hier bij de open Nee? <laughs> oh, dank <dankjewel>. Nou, succes. <laughs> Jullie mogen lezen.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 nou, oh, het was ook een aardig ritje. Ik heb ook begrepen dat uh, uh, Marit, die ging alleen een en ander uitleggen. Dat Marit, gaat nu, uh, ik weet het achternaam niet meer. Ik ken Marit Eddie, van Bohemen, campinglijven. Uh, die verschrikkelijk uh, vers goede reclame van, dat is ontzettend zit te schrijven uh, over de moeder. Ja, en Dat hoorde ik een beetje terug in de stem overigens. En voetbalvrouwen, ja. Is, uh, ja, ja, ja, maar, oh, zei ja. Ik ken haar verder natuurlijk ook persoonlijk niet, maar ze is ontzettend uh, leuk. Leuk mens. Die had wat weetjes en dingetjes en die stond ook keurig uh, in de lijst die we meegekregen ja. hebben. En dat gaat ook verteld worden aan toeristen. Ja.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 En dat, dat bieden zij aan. En daar zit nu ook Zandvoort bij. Ja, ja. dan zie ik ook iets staan over de stichting Marketing Zandvoort. Dat is dan een krachtenbundeling van, uh, van een aantal uh, elementen. Nee, stichting Marketing Zandvoort is, is de stichting waaronder VVV... Eigenlijk is het stichting Marketing Zandvoort handelend onder de naam VV Zandvoort. Ja. Die is opgericht in de tijd dat wij met een zelfstandige VVV zijn begonnen.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 Ja. Nou, en de reserve politieagent politie begrijp ik hier. Uh, haar broer uh, is uh, mede-eigenaar van uh, Nautiek um, En ze is... Uh, ja, absoluut. En ze heeft uh, zelf een uh, galerie. Dus ze is, ze is uh, absoluut niet een onbekende in Zandvoort. Uh, en zij heeft uh, ons bestuur versterkt. Ja, Yvonne Xi...